1 UUR Jan van der Putten met het NOS Journaal De opreding uit de Europese Unie moet er zo snel mogelijk beginnen Dat vinden de zes ministers van Buitenlandse Zaken Die vanmorgen bijeenkwamen in Berlijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Luxemburg en België Waren destijds de oprichters van de Europese Unie Minister Koenders zei dat Europa niet in een vacuüm terecht moet komen een internetpetitie in Groot-Brittannië voor een tweede referendum heeft in één dag ruim een miljoen handtekeningen gekregen. De petitie werd gisteravond gelanceerd door een groep tegenstanders van de brexit. Volgens hen was de opkomst van het referendum donderdag te laag. De petitie haalde al snel 100.000 handtekeningen. Dat betekent dat het verzoek voor een nieuw referendum moet worden behandeld in het Britse parlement. De kans is heel groot dat er in Schotland een nieuw referendum komt over losmaking van Groot-Brittannië. De Schotse eerste minister Sturgeon zei dat tijdens een persconferentie. Ze heeft de procedure die daarvoor nodig is al in gang gezet. Vertegenwoordigers van Schotland gaan zo snel mogelijk in gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Unie om alle mogelijkheden voor een plek voor Schotland binnen de Unie te bespreken. Het Syrische vluchtelingengezin uit Weert mag het land worden uitgezet. De Raad van State heeft een uitspraak van de rechter bekrachtigd. De moeder en haar vier kinderen moeten naar Duitsland, een oom mag blijven. Het Syrische gezin kwam in het nieuws doordat de burgemeester van Weert zich voor hun zaak inzette. Hij stond toe dat het gezin naar een onderduikadres ging. 70 veteranen krijgen vandaag op Veteranendag een lintje. Sommige van hen mogen heel bijzondere medailles in ontvangst nemen, zoals de erepenning Menslievend Hulpbetoon. Die medaille wordt uitgereikt door premier Rutte en is voor de 37-jarige Wouter Schouten. Hij hielp vorig jaar bij een ongeluk met een helikopter in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Het weer nog, bewolking, in het westen wat zon, maar aan de oostgrens regen. De regen trekt geleidelijk wat verder het land in. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het ZFM. En... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Diemen 11 kilometer, zo'n 25 minuten vertraging. En op de A6 richting Muiden bij knooppunt Maardenberg 5 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten.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 Was een weekje in Parijs om de contributie te verdeden. Om een piet de secretaris Zet de maanden voor die tijd is een eentje Zit te leren. Maar toen iemand hem verstond deed hij man Want de zong op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. in Amsterdam. van de hoogte kreeg je te vanden Als de slager niet toevallig net zo'n lange stal te greep Had die nood geen brood meer gebaten Van de schrik gingen ze gauw naar beneden En toen klonk op de chambel geef men Geef me maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs De mooie. Met een miljoen. Hey, hey,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 Daarachter hing een kerven, de roppen plastic boot Het wagentje lag bijna op de grond Op een kruispunt van mijn lekker band Men schreeuwde moord en brand Kruis, kruis, kruispunt vrij Kop, kop, kop erbij Lief bij vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis met vijf. Top, top, top en pijn. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit. Zandvoort hier op de lokale omroep CFM Zandvoort...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 Het is gedaan met jouw sibral. Want de steen is compleet die de man beleid daar in dit goeds. Denk je niet zo aan, Johnny? Denk je niet zo aan? Ik vind het is een mooi. Het is toch maar een grammaphonplaatje. De Er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 De hele Willemstraat is ding, riep in roer. En ieder trok ze zonder ze pakken ja. aan. Men moest de manken die hem was gepiept. Liet ze alle hun ik is begraven gaan. Familie, leien en ieder die hem met gekeerd. De Loterijclub in het Fiscalisie was precies. Oh. Gerrit Ilus zwaaiet met zijn vrouw Met een rode des, maar ook verder in de rouw. En al de kraaien zoals gewolk van genootje vies sloegen beschele dries, gaan partijen achter de kies In de vrouwen, jammer de saploot, Die arme mankenijlen zo in een dood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 want altijd de wessie los nou krijg ik de honderd gulden Uit het dode bos Toen de stoet voorkwam Toen hij is me zo heel droog die arme manken uit het raam van vier hoofd. En iedereen riep op: Hij is gemeen genoeg, ze biedt. Bovenop je test springen als je hier de kans toe ziet. Toen het, lijk beneden, kwam het die heel mid. Met blommetjes in het eerste rijt neergezet. Daarop stapte iedereen. In de raartige meteen En toen ging de stoet met de begraafplaats heen Maar in de Spardammerstraat werd is gestopt oh zo, bij een kroegje op voorstel van Rooie Berk. Ze haalden nijlens netjes uit de raartig Zetten hem toen zo lang, maar rond de rippeljaart. Toen een partijtje stoten. In de heel oud ziet, zocht in de oude kat vergeetelijk uit voor hem, verdriet. Toen zo Pietronken werd ripesselijk. Jongens, nou is de alles weg vrij in iedereen. De bakjes zijn gedaan En ze zongen dode Nijlis Die zal nooit verloren gaan Maar bij de begraafplaats De gilde de rode werd Die arme manke staat nog onder het baljert Nee jongens ik ben er erg voor We moeten die gozer halen hoor Zonder Nijlis gaat de lang niet door ze de Nijlers netjes uit de kroeg vandaan Eens rijden in een gestrekte draad. Zingende is zwaai het net of het een was Die hermen manken Nijlers naast zijn graaf Onder een dronken mans gespiets Een oude kat gehuil Viel met een plong en alles in de kel. O, me. laten we niet langer blijven Zand Zal er over alles is gedaan. Toen noem mijn Gerrit het hoor te die in toost angst Nog een zand er Haan, wat mijn eerste is even uit. Hij kroop die kullet en er stond er een barp zij.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 En de volgende artieste is Tante Leen... geboren in Amsterdam op 28 januari 1912 en overleden. Al daar op 5 augustus 1992. Aan werkelijk raam was Helena Kokpolder en later Helena Polder. Zoals een Nederlandse volkszanger en samen met een gabber Johnny Jordaan... mag ze aanspraak doen geldende op de titel De Beste Stem van de Jordaan. En Tante Leen trad pas op op haar 43ste... Het was voor het eerst, toen was ze 43 jaar oud. Daarvoor verdienden ze de kost als schoonmaakster en garnalenpelser. En bezoekers van het café waar ze werkte en uh, zong om de gasten... daar zong ze om de gasten te vermaken, schreef haar in... Uh, voor een talentjacht die platenmaatschappij Bovema had uitgeschreven. Wederom om de beste stem van de Jordaan te vinden. En ze baden de tweede plaats achter uh, Johnny Jordaan... want ja, er was maar één eerste plaats...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 Vergeten de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer, hey, hey, hey. bij ons zing je dan Zing je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 Waar vroeger de hele Jordaan's avond zat en zong tot genoegen van velen. Een harmonica-speler, broodwinning had, staat een platenkast liedjes te kwelen. De Jordaan, de Jordaan is al lang niet meer wat het eens is geweest. De Jordaan, de Jordaan.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 En pik het dan eens en pik het dan eens en pik het dan eens zien, dit gaat er altijd in.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 Een piketanissie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte wil krijg je van me cadeau. En ook die Duinse aquafiet. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van wodka of een lichin. Een piketanissie, een piketanissie. Een piketanissie, dat gaat er altijd in.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 En dat was Ronnie Tober met de kip in het water. Daarvoor hoorde je, hoorde je Johnny Jordaan met de uh, En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Deze dinsdagochtend bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Als je dan denkt van, ik heb een stuk gemist... of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag. Dus één en twee wordt het programma nogmaals herhaald. En voor nu, ik wens u een hele fijne week toe. Het is natuurlijk alvast een heel fijn weekend en ik hoop dat het een beetje redelijk droog houden. Want uh, hè, het weer is af en toe een beetje, uh, ja... Het is iets kouder als de normale tijd, want ja, laten we het daarop houden. Zometeen nog Orkest Jan de Vries met Oude Taai. Misschien nog Wim Zonneveld, maar eerst hoort u Alme Jan. En de Haagse Bluffband met Zweer bij de Knop van. Ik zeg tot ziens. Wie wordt lid van onze kring, dan die trouwvereniging. Wie van jullie heeft nog animo?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 Dat je nood van de meisjes zal houden. Zeer bij de top van de deur. Dat je nood met de meisjes zal komen. Want heel het leven je nou een oude spel. Van vijfde zelf.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 Flinke wee, open daar in maart, zo kolen en pitaan. En maar en maar kijken naar de komst van het